Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Waterwalgemoed ho, ho. met het NOS-journaal. De hoofddader van een dubbele liquidatie in Rotterdam... in december vorig jaar heeft 25 jaar celstraf gekregen. Hij beschoot met een automatisch wapen... vanuit een voorbijrijdende auto twee mannen. De bestuurder van de wagen kreeg 20 jaar cel... een derde inzittende twee jaar jeugddetentie. De daders hadden het gemunt op één van de twee slachtoffers... De opdrachtgever van de moorden is onbekend gebleven. Britse media speculeren volop over het doorgaan van de Lagerhuisstemming over de Brexit-deal morgen. Premier May houdt vandaag spoedoverleg met een deel van haar ministers, maar haar woordvoerder ontkent dat er sprake is van uitstel van de stemming. Dit weekend suggereerde de Sunday Times al dat May de deal zou willen aanpassen, omdat een grote meerderheid in het Lagerhuis tegen is. Er moet zo snel mogelijk een helmplicht komen voor snorfietsers, vinden 130 artsen die daar morgen een brandbrief over aanbieden aan de Tweede Kamer. Volgens de artsen komen er bij ongelukken met snorfietsen jaarlijks tientallen mensen om. Vaak houden mensen hersenletsel over aan een ongeluk. 164 landen hebben in Marrakesh het vn migratiepakket pact aangenomen, een intentieverklaring voor een beter migratiebeleid. Ruim 10 landen, waaronder de VS, Hongarije en Oostenrijk, steunen het pact niet. En in België veroorzaakte de discussie over het pact een kabinetscrisis. De Rotterdamse verpleger die terecht staat in de insulinemoordzaak, wordt verdacht van twaalf misdrijven. Hij werkte als stagiair en invalkracht bij verschillende tehuizen in onder meer Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk. Hij zou insuline hebben toegediend zonder medische noodzaak. Voor het onderzoek werden zeker drie overleden ouderen opgegraven. Het weer verspuit over het land vallen buien, soms met hagel. Er is veel wind, in het waddengebied is er kans op zware windstoten en het is zo'n zeven graden.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 CFM en het nieuw unicum in kerstfeer. Niet meer kunnen pinnen in een drukke Albert Heijn. Een lode zetten bellen in een overvallen trein. Een schaafwand op het puntje van je elleboog. Een spetter heet u zu. In je linker oog. Ga zitten op je dure zonnebruil. Je vingers die blijven plakken aan de grij. Het is een irritatie, pak Het is een irritatie, pak Het is een irritatie, -factortje. je. Je telt dat tien, dan is het klaar. Een hele kip bij een quiz Een netwerk dat nog trager dan een trekschuit is. Vliegjes die dreven in je basvruchten thee. Een breedbeeld die hapert tijdens voetbal op tv. Een shutje in de drogerverkleur. Een Albert Heijters waar de onderkant van schuur. Dat is een irritatie. Faktortje. Het is een irritatie. Faktortje. Het is een irritatie. Faktortje. Hallo? <lacht> Hoor je me nog of niet? Dan ga ik gewoon door. Flikker me erop. Ze regelen het maar. Het is een irritatie. Faktortje. Het is een irritatie. Ik tel tel 10. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo? Hallo! 6, Hallo! 7, 8, 9, 10. Juist. Ik wil het toch even laten horen. Het is uh, mooi. Het is van een uh, nieuw album. Dat heet Coldplay Live in Buenos Aires. En dat is pas uitgekomen. En dit was Paradise Live. Maar dat duurt nog een aantal minuten. En we hebben nog meer te doen vandaag. Wel heel mooi. Ja, het is van Wat, uh, ja, wat is, een muzikant uh, ja, muzikanten uh, zijn het ook, ja, he? Wel te gek hoor. Dit ja. uh, Buenos Aires. Maar ja, het ja. duurt bijna zeven minuten. En we hebben nog meer te doen. Absoluut, want... want, want, want? Uh, ik heb een poosje geleden aan ja. uh, meester Boele van oh. de, ge, de Gertenbach-Mavo beloofd... Ja. dat ik een nummer voor hem zou draaien. Want hij zo? luistert altijd naar ons in, oh. de, in de pauzes. Oh. En... Uh, dus ik heb tegen hem gezegd, Meester Boelen, voor u... want ik weet dat hij een heel groot fan is. Ja, ook trouwens van de Beatles en van de Rolling Stones... en de Doors en dergelijke. Oh. Maar ook van de Amsterdam Klesmer oh. Dus daar komt hij speciaal voor Meester Boelen. Voor Meester Boelen. Gasiet.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 Heel gezond is een gesit in Amsterdam En Ik kreeg hard aan de bel. jatten zijn zo koud, de hele dag gesjouwd. Tonnetjes met pekel, haring en veel zout. De mispogen is compleet en daarmee gelijk het drama. Roddels heen en weer op de keizerkoegen In Jongetjes met bijen, ribbers met een baard. Togers met spatschalen en meisjes met een tuin. De kallen heeft de gozer aan de haar geslagen. Als ze zijn getrouwd, dan begint er sneller klagen. Zeg, mosje, die lijven is niet koosje. En zorg je dat je pakjes rijken niet verdullen? I'm sick Hè? ja Alleen maar bij C.F.M. Zandvoort. Hoor. Ja, zo is dat. Yeah. Ja, dat hoor je alleen nog <laughs> bij C.F.M. Zandvoort. Dit soort muziek hoor je niet op de radio. De Amsterdam klasma Band. Ja. Hoe heet het nummer? Dit heet uh, gasiet in Amsterdam. Wat? gasiet in Amsterdam. Oh. Ja, dat ja. Ja, is, ja, is mooi. Ja, zeker. Ja, okay. En um, we gaan even naar uh, ons uh, prachtige dames-trio. Oh Jean, die hebben ook een nieuwe. Oh, ik dacht K3. Zeg, kom. Nou ja, of dat die ene zangeres jarig is. Zie je me nog van vol aan? K3, kom zeg. Ik denk de artiest in het licht. Dat die ene zangeres is Dat moet ze lekker zelf weten. Maar dat doen we wel in het programma voor onder de tien. Nee, het andere dames trio, oh Jean. Die hebben een nieuw plaatje in Nederland. Oh. Nederlands? Leuk. In het Nederlands. En het heet Alles is er nog. Oké. Okay. Vanavond ben ik thuis en wacht ik in dit huis alweer op jou. Een jaar dat duurt zo lang, de tijd die maakt me bang.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 Genaagd aan de grond, je hoort niet te horen. Ik ben verloren. Oh oh je niet oh bij oh je oh oh bij oh oh oh verdween. Oh. oh oh verdween oh oh, oh, oh, oh. Ik dacht dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, -oh, -oh, oh, -oh. al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh -oh -oh, oh -oh. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren. Mazzel, hè? Dat alles er thuis. nog is. Vooral ja, als het oh. je, dus al je thuis komt, alles is weg. Ja, ja. ja. Maar toelaten dat... ze niet op, op hun moeder? Ik, ik ben ik bang dat dat daar wel iets ja, mee te he? maken zal ja. hebben. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ik denk ja. dat dat wel de aanleiding tot deze Nederlandse tekst is. Ja. Uh, maar dat vertelt de historie niet. Dus. Uh, dat nee, dat maar als ik het zo beluister, ja. krijg ik uh, toch wel de indruk. Maar het is wel weer mooi. Ja. Mag Dan... ik mag ik mijn artiest in het licht doen, of heb je iets? Al, heb je andere plannen? Laten we dat straks even doen. Is dat goed? goed? Ja, dat is prima. Ja, ik had er iets anders klaarstaan. nog. Oh, Oké, okay, gaan ja. we dat doen? Ja, dat doen, doen we straks. We hebben nog maar negen maar minuten. Dus dan kun je straks na het nieuws, mag dat helemaal volop. Oké okay, dan. Ja, toch? doen we. Ja? Ja, ik heb twee zangeressen samengevoegd. Oh? Ja. Hm, vonden ze dat goed? In één. Uh, ik heb het ze niet gevretdoeken, gewoon. Oh. Mm, ze mogen ja, blij zijn dat ze erbij mogen komen. Vandaag. Twee zangeressen. <laughs> dat is meestal... Uh, ja. Je weet het verschil tussen een, uh, tussen een uh, zangeres en een, en een terrorist, hè? Ik heb geen idee. Met Jij gaat het me vertellen, ja, denk met ik. Met een terrorist valt nog te onderhandelen. Nou, het is de die wet. <laughs> Ja, jij, jij, jij spreekt uit ervaring ja, nou. Precies. Jij hebt nog wel een zangerissen om je heen Dartelen nou. Ga maar gauw wat opzetten Voordat je je verspreekt Het is 50 jaar geleden Ook dit album uitkwam Jawel, ook dit album is 50 jaar oud En uh, ik denk Weet je wat we doen? We gaan het dan nog een keer draaien het is een beetje een tegenstrijd met de kerstgedachten, maar goed. Maakt het allemaal uit. De Rolling Stones! Ja, 50 jaar oud, dames en heren. Bagger's Bank, hey, van de Rolling Stones. Uitgekomen 1968. Het laatste album, overigens, waar Brian Jones op meespeelde. En, uh, nee, dat is niet allemaal, want het deed ook op... Uh, Let it nog uh, één keer mee, geloof ik. Maar dat was een overschoten opname van dit album. In ieder geval, uh, ja, Sympathy for the Devil. En het album... Het uh, album was natuurlijk nogal... Uh, Besproken vanwege de originele hoes. Een foto van een smerige toiletmuur en een smerig toilet met allerlei spreuken erboven. Maar dat vond de platenmaatschappij niet goed. Dus eh, dat werd eh, afgewezen, dat mocht niet. En uit puur protest hadden ze toen, net als de Beatles, ook een witte hoes. Ja, maar de reden was anders, ja. De Beatles wilden gewoon een witte hoes om het pompeuze van Sergeant Pepper een beetje tegen te gaan, zeg maar. Maar bij de Stones, de Stones was het puur protest. En ja, ook dit nummer dat deed nogal wat stof opwaaien, natuurlijk. Vooral onder de eh, religieuze mensen. De sympathie voor de Devil. nou dat viel niet mee in 1968. He? Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, in Zandvoort-Noord, daar is het een en ander aan de gang. En door werkzaamheden is de Kamerling Onnestraat afgesloten en zijn er omleidingen. Uh, de omleidingen duren trouwens van maandag 10, dus dat is vanaf vandaag, tot en met vrijdag 14 december. Voor personenauto's is er een omleiding gecreëerd via de Curiestraat en de Kochstraat... en het vrachtverkeer wordt omgeleid via de Keesomstraat en de Straat. Voor een goede doorstroming wordt iedereen verzocht om van maandag 10 tot en met vrijdag 14 december... niet op de straathoeken te parkeren op de omleidingsroutes. Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden... kunt u contact opnemen met telefoonnummer... 025 22 051 En als u op zoek bent naar actuele informatie... en het definitieve plan wat daar gaat komen in die buurt... kunt u kijken via de gemeentewebsite www.zandvoort.nl... en dan onder het kopje projecten, woon- en bedrijventerrein Nieuw-Noord. Uh... Ik zie dat ik de helft van mijn nieuws kwijt ben... maar volgens mij moet ik hem ergens anders nog hebben. Ja, vast en zeker, vast en zeker. Nou, daar ook niet meer. De helft is gewoon verdwenen. Nou, dat is, dat is toch erg? Nou, dan ga, dan ga ik nog eventjes maar voorlezen... over uh, uh, uh, onze, onze jongste aanwinst op uh, marketinggebied in Zandvoort. De Zandvoortse basisscholier Wesley Geel van de Hannie Schaftschool... Hij heeft via een artikel over de kerstactie van Ellen Kuipers in de Zandvoortse Courant... zelf ook een actie op touw gezet om haar te steunen. Het artikel sprak hem zo aan dat hij spontaan twee winkelwagentjes op de beide etages van zijn school zette... en zijn medeleerlingen vroeg om, of om ze met allerhande leuke en lekkere dingen voor de kerstpakketten te vullen. Nou, dat werd een succes... En naar aanleiding daarvan is hij met dezelfde vraag naar de supermarkten in Zandvoort gegaan. En twee supermarkten hebben al zich bereid getoond om de actie te steunen. En uh, overigens kunt u zelf ook nog de kerstactie steunen van Ellen Kuipers en Wesley Geel. Uh, tot 14 december aanstaande kunt u uw donaties tijdens openingstijden... bij Kenamju aan de AJ van de Molenstraat en bij de Groene zusjes in de Haltestraat aanleveren... En daarna gaat Kuipers weer veel pakketten, tenminste, dat hopen we, dat het te veel worden... samenstellen die voor kerstmis in Zandvoort en Haarlem... bezorgd zullen worden bij mensen die dat heel hard nodig hebben... en goed kunnen gebruiken. Nou, dan, ja, ik ben, ik ben mijn nieuws verder kwijt. Ik weet niet waar het gebleven nou, als is. Er is je zit toch een over, heel wit vlak. Als je het toch over mooie acties heeft, ja. hebt... Uh, ja, ik kom natuurlijk uit Beverwijk. Ja. Maar als je dat uh, als je, uh, over... Het Houten Huis. Ja, we hebben in Beverwijk ja. vanaf 19 tot 22 december het Houten Huis. En het Houten Huis dat staat opgesteld in de grote kerk van Beverwijk. En daar uh, gebeurt het ook. Uh, vier dagen lang worden daar vanaf s morgens 8 tot s avonds 12 uh, live radio-uitzendingen. Verzorgd door Radio BVW. En uh, die actie die is uh, bedoeld om de Linda Foundation te steunen. En de Linda Foundation, dat is dan weer een actie van Linda de Mol. En die heeft zelf een heleboel geld. En uh, dat wisten we al. Maar zij heeft dit doel opgezet om mensen die het uh, vooral met die kerst natuurlijk niet al te breed hebben. Uh, om die ook te ondersteunen. En het geld wat ermee opgehaald wordt, dat wordt door Linda aangevuld. Linda vult dus nog een deel aan. Ja. En um, daarmee worden gezinnen die het dus uh, niet al te breed hebben, die worden dus ondersteund. En dat wordt in, alleen in BVW... Dat wordt ja, bonnen het zijn dat. Dat ja. zijn bonnen van, van diverse ondernemers, daar kunnen ja. ze die bonnen dan besteden. En <coughs> dat geld wordt dus inderdaad in Beverwijk uitgegeven. Dus uh, voor, voor mensen die dus, uh, dat willen ondersteunen. En dat is hartstikke mooi, natuurlijk. Hè? Ja, voice van wanneer tot wanneer? Want ze staan in de Wijkertoren. Van wanneer tot wanneer? Van 19, van 19 uh, de, december, december, dus volgende week woensdag, tot de zaterdag erop, 22 december. Oké. Okay. En uh, voor de mensen die dat leuk vinden, ik ga daar zelf ook al mee doen. Ja, ik ga namelijk op vrijdag 21 december, s'avonds. Dan heb ik eerst die, die marathon-uitzending hier achter de rug. Dan ga ik uh, hard op uh, mijn scoot naar uh, Beverwijk toe, met een noodgang. Ik ga, denk maar via de tunnel deze keer. Uh, naar de Grote Kerk. En dan ga ik twee uur lang op verzoek spelen. Achter de, achter de vleugel. En elk verzoekje kost vijf euro. Mm -hmm. voor de, voor en dat de... gaat in de pot. En dat gaat in de pot. Zo is het. Ja. Ja. Dus uh, als u dat leuk vindt om erbij te zijn. Nou, van acht tot tien is dat Op vrijdagavond in de Grote Kerk van Beverwijk. En, uh, ja. Jij komt ook, heb ik gelezen. Ik kom even langs, ja. Zeker. Ja, ik kom kijken. Oh, welk nummer ga je omvragen? Kan ik me vast voorbereiden. <laughs> Zeerfem komt naar je toe. Op 21 december aanstaande komt het programma Zandvoort Lunch Plus. Live vanuit de centrale aula van Nieuw Unicum in Zandvoort. De uitzending start om 12 uur en eindigt om 4 uur. Met interviews, wetenswaardigheden en vooral lekkere gezellige muziek. Zie de ZFM-medewerkers in actie. Vraag een leuke plaat aan of kom gewoon gezellig genieten. Er is van alles te doen. ZFM en nieuw unicum in kerstsfeer. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ja, We hebben van alles wat vandaag, want de zon schijnt geregeld... maar er is ook nog steeds een buienkans. De wind waait uit het noordwesten en is krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 3. We gaan eens kijken naar morgen, dan schijnt geregeld de zon... en het blijft droog. De wind waait zwak tot hooguitmatig uit het westen tot noordwesten. En het wordt wederom een graad of acht. Dan was dit het weerbericht volgens onze weerman Rico Schreuder. Het is mazzel dat het droog want ik moet morgenochtend heel vroeg op grof vuil Oh, oh jee, oh jee, oh jee. En we hebben Mark morgen, dus dat is ook natuurlijk mooi meegenomen. Dat was het weer. right at a point we both decided to meet same time tonight hang on in there baby hang on in there doll i'm gonna give you more than you ever dreamed possible don't be afraid baby Oh no, a sweet virgin of the world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 van de sidekick, hè? Ja, ja. ja, ja mooi was hier hè? Ja, wie was het? Ah, dat weet ik niet meer. Ik zit daar wel weer in een... Uh, met, met een andere lijst voor mijn neus. <lacht> nou, ja, zeg. <lacht> Wat hoor je toch te weten, ah, dan Ik ben zo bezig, ik ben het alweer kwijt. Nou ja. Ja, ja. Dan moet je even bij History kijken, op je Spotify. Dus dat af, uh, History, bovenin. Basta ja, History dan moet ik naar... eerst weer naar Spotify. Oh, uh, uh, nee. Uh, oh, nee, mogen we niet meer zeggen. <lacht> Nou, volgende Dus uh, ik zit nu in de andere in de speellijsten. Zeker? Ja, ja. ja. Oké, okay. artiest in het licht. Ja. Twee uh, verschillende dames, maar wel alle twee met een heel mooi nummer. Okay. Komen ze? Artiest in het licht. It gets me into trouble sometimes, but you know, my friends are there for some me, so <laughs> it's kind of cool. ligt. deze dames. Nou, waar we nu naar luisteren, dat uh, is het nummer Forevermore. Nou ja, dat is duidelijk, hè? Ja, dat is <laughs> kan normal. haast niet missen. Nee. Van Puff Johnson. Oh. En het eerste nummer was uh, Some Call It Magic van Raven Simone. Oh, nooit nou. van hoort. Nee? Wie zijn dat? Nou, Raven Simonet uh, uh, Christina Perman die is geboren op 10 december 1985 in Atlanta, Georgia... en dat is een Amerikaanse actrice en uh, zangeres. Uh, ja, ze, is, uh, uh, ze heeft veel gedaan bij Disney Channel. Oké. Okay. Bij That's a Raven. En Puff Johnson die, uh, is geboren in Detroit, Michigan... op 10 december 1972. Inmiddels alweer overleden, helaas, op 24 juni 2013... En zij is vooral bekend van de single Over and Over... en dat was de titelsong van de speelfilm The First Wives Club. Oké. Okay. Jep. Jep. Nou, dat is mooi. Ja, toch? Gewoon ja. oh, het wel de moeite waard om ja. even naar te luisteren. Natuurlijk wel. Ja. Als jij dat vindt, vind ik het ook. <lacht> ik ga gewoon mee. <lacht> ja. Doe gewoon mee. Ja. Um, uh, weet jij wie Moos Allison is? Nee. Weet je dat niet? Nee. Moos Allison, ken je die niet? Ik geloof het niet. Nee, nee. nooit te eerger. Nou, hij heeft een wereldberoemd nummer geschreven. Oké, okay, laat eens horen. Nee, dat gaan we niet horen. Oh, dat gaan voeren. we niet horen. Nee. <laughs> maar ik ga wel een ander nummer van hem draaien. Oh well, huh? a young man. Ain't nothing in this world these days. The Young Man's Blues. I said a young man. Ain't nothing in this world these days In the old days When a young man was a strong man All the people stand back when a young man walked by But nowadays, the old man got all the money, and a young man ain't nothing in this world these days. Even hot nieuws, dames en heren. Wat ons zojuist bereikt. Er is een handgranaat gevonden. Uh, op straat gevonden in een woonwijk in Zandvoort. Een, hand, een uh, handgranaat is uh, vanmiddag gevonden op de dokter C.A. Gerkenstraat. Dat is Polvador. Zoals bij ons om de hoek. Dat is hier om de hoek. Ja. Daar kijken we op, ja. En uh, ja. in Zandvoort. De straat is afgezet. Een, een explosie. Uh, explosievenverkenner van de politie is aanwezig. Of de granaat een gevaar vormt voor de omgeving, is nog niet bekend. Politie doet onderzoek. In dezelfde straat werd eind november een huis beschoten. Een 14-jarige jongen die in dat huis sliep, raakte toen gewond aan zijn hand. Dus eh, dat is even hot nieuws. Eh, dames en heren. Dat komt net bij ons binnen. Via NH. Dus ja. er ligt een handgranaat gevonden op de Dr. C. A. Gerkenstraat. Nou, dat is hier om de hoek zo. Ja, ja, ja. Uh, dus hou er ook rekening mee. Uh, dat, dat komt er natuurlijk meteen achteraan. Dat de, de hele Gerkenstraat is afgezet... en dat u daar dus nu niet door kunt rijden. Nee. En uh, zodra we meer nieuws hebben binnen deze uitzending... wat binnen de nu volgende minuten zou kunnen komen... dan zijn we natuurlijk subiet bij u terug. Zo is dat. Sometimes Ons zit het er alweer op, dus uh, houdt u vooral ja. de media in de gaten als er uh, nieuws komt de, over deze uh, granaat, die dus gevonden is in de dokter CA Gerkenstraat hier in Zandvoort. En dank u, uh, meneer Harms, voor de tip. Ja, zo is het. Zo moet dat, hè? Ja, ja. Ja, nou ja, goed, dat is nog helemaal onze gebruikelijke slot. Tjong, we zijn er, wat ons betreft, doorheen. En wat het actuele nieuws betreft, uh, houd dat vooral even in de gaten. In ieder geval is de Gerkenstraat afgesloten, dus kunt u daar nu niet door. Ik zei, euh, nou ja, ik heb nog geen knal gehoord, dus het zal wel goed zijn. Uh, Dolly, bedankt weer voor vandaag. Ja, jij ook bedankt, Ruud. Het was ik, weer een leuke uitzending. Ik ben er woensdag weer. Af nee. Zo is het. Nee, ja, nee. wo ja, woensdag toch? Ja, ben jij druk dan? Nee, ik ben er donderdag. Oh. Uh, woensdag, ja, we moeten even kijken. Oh, nou laat maar even weten dan. Ja, hè? hoe het zich gaat ontwikkelen. Ja, ja ik hoor het wel even, van. Ja, is okay. goed. Bedankt voor het luisteren. Nogmaals, hou het nieuws in de gaten. En uh, tot, uh, tot de volgende keer. Maar Zo is dat. <laughs> tot gauw. Fijne dag nog. Doei doei doei doei. Doei doei doei.